7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala... is gisterochtend gevonden in het kanaal. Het toestel verdween twee weken geleden van de radar. Een zoektocht van de autoriteiten leverde niets op... en familie besloot daarom zelf verder te zoeken. Het is niet duidelijk of de lichamen van Sala... en de piloot van het vliegtuig ook zijn gevonden. Zieke leraren worden deze week mogelijk niet vervangen... De Algemene Vereniging van Schoolleiders roept schooldirecteuren op om kinderen naar huis te sturen of in de klas op te vangen zonder dat ze les geven. De vereniging wil zo duidelijk maken dat schooldirecteuren onder grote druk staan door het lerarentekort. Nederland heeft regels rond pulsvissen overtreden, zeggen ambtenaren van de Europese Commissie. Mogelijk wordt er een procedure aangespannen. Een Franse milieuorganisatie diende vorig jaar een klacht in... bij de Europese Commissie over Nederlandse pulsvisvergunningen. Die zouden illegaal zijn afgegeven. Bij pulsvissen wordt elektriciteit gebruikt om vissen te lokken. De procedure zou kunnen leiden tot het intrekken van vergunningen. Bij een bootongeluk bij de Bahama's... zijn 28 migranten uit Haiti verdronken. Eilandbewoners vonden dit weekend vier lichamen in het water... en daarop begon de marine een zoektocht...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 De ochtendspits is begonnen met files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muidenberg en Diemen, 3 kilometer. A7 Hoorn richting Zaandam bij Purmerend, 3 kilometer. De vertraging valt mee, hooguit 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 When I get old a beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. your time. Fuck!